zijn de leefregels van het huishouden van God. Dus als je ingang wil hebben in het koninkrijk van God... krijg je te maken met de huishouding van God. Dus hij komt vanuit de hemel. Zijn woorden laat hij neerdalen... hoe het functioneert in het koninkrijk van God. En er is maar één God die aan de top staat. Wonderlijke ervaring. Dat volk heeft veel strijd gekend. En ik denk dat wij met elkaar ook veel strijd hebben leren kennen. Want eigenlijk zijn we allemaal een beetje uit het traditioneel christendom gekomen... We zijn geconfronteerd meestal eerst met een Sabbat en daarna met de feesten. En het was voor ons allemaal moeilijk in het begin. Totdat de kwartjes vallen en toen ik zei, ja maar zo spreekt de Heer. Bij mij ging het in één nacht. Toen ik doorhad wat Sabbat was, ik heb hem losgelaten. Ik heb nooit meer zondag gevierd. En ik heb wel gezien dat het schitterend is en eigenlijk zeer bevrijdend is om keuzes te maken. En ook in één keer te zeggen, of ik het nou snap of niet, zo spreekt de Heer, dus zo zal ik gaan. Naarmate dat je dus de weg gaat wandelen, ga je ervaringen maken. Ook al struikel je, maakt niet uit, maar je gaat ervaringen maken met God. Nou, zo zie ik het ook met de Pesach, als je nou die verhalen weer hoort, we gaan er dadelijk naartoe... Ik denk dat we een hele vreugdevolle tijd weer tegemoet gaan om na te denken hoe ook wij vertrokken zijn uit dat meervoudig christendom. Met alle kerken, inzettingen die allemaal gelikt hebben aan Rome, Rome volgen, de zondagvieringen, het teken van de antichrist. Als je daar nog over terugdenkt, denk ik hoe is het mogelijk dat ik daar dertig jaar in geleefd heb. Naarmate dat onze ogen open gingen voor waarheid. Wat is waarheid? Wat Yahweh zegt, dat is waarheid. Als het niet overeenstemt met wat Yahweh zegt... Vergeet het dan maar. We hebben maar één bron om uit te leven. Dat is wat Yahweh zegt. En Yeshua die spreekt de woorden van zijn vader. Dus Yahweh en Yeshua, dat is de bron waaruit we drinken. Dat is levend water. Het woord van onze Heer. Ik heb maar een thema boven gezet. Heden, indien gij zijn stem hoort. Kent u hem? Waar staat hij ook alweer? weer? Heden, indien, indien gij zijn stem hoort. Er zijn er heel wat die de stem van God gehoord hebben. Zijn we ook allemaal hetzelfde gaan doen? Echt niet waar. Als je de stem van God hoort, is het beste wat je kan doen... dat wat je hoort ook in de praktijk brengen. Hier staat ons een keertje heden. Dat was dus niet gisteren, maar heden is vandaag, nu. En voor sommigen was het ook dertig jaar geleden... toen we de stem van God hoorden... die totaal anders was... als wat we dertig jaar in christelijke traditie hadden gehoord. Moeten we nou lelijk terugkijken naar het christendom? Nee, natuurlijk niet. Er zijn we in geboren. Er zijn we in opgegroeid. daar hebben we onderwijs gekregen. Alleen er komt een dag... dan zie je ineens dat onderwijs staan... vanuit de Torah. En denk je, hoe is het mogelijk... tot naar nou mijn voorouders... En ikzelf in wegen gewandeld hebben waarvoor God helemaal niet spreekt. En wij dachten dat we gehoorzaam waren aan God. Nou, dat is dan een dag van om een keer in je leven. Het is een bevrijdingsdag. Dus als we dan naar Pesach toe gaan, dan gaan we gedenken hoe we uit onze kerkelijke structuren zijn vertrokken. De hele verwarring, dat heet Babylon, Egypte, uiteindelijk opgetrokken zijn om in de wegen van de Heer te wandelen. Het klinkt al leuk natuurlijk, heden indien gij zijn stem hoort. Wat komt daarna? Verhart je, je hart niet, maar ja, laat, je laat je lijden. Goed, broeder en zuster. we gaan wat dingen met elkaar lezen. We gaan dus niet naar de Toraat toe, we gaan beginnen in Hebreeën. Hebreeën, wat zijn Hebreeën zo ook alweer? Overgestoken. Overgestoken, dankjewel. En Hebreeën die gaat inderdaad het water over. Dan gaat hij de woestijn in om uiteindelijk bij Sinaï te komen. Nou ga je van Sinaï de wet horen, of niet? Wat ging u van Sinaï horen? Welk feest heeft daarmee te maken? Ja, Shavuot, Pinksteren. Dus het ontvangen van de woorden van Yahweh is Pinksteren. Alleen de reis uit Egypte naar Sinaï toe was 50 dagen. Dus het is een vreugde om op weg te zijn naar Sinaï... Want daar horen we de levende woorden van Vader. Amen. Het klinkt voor een hoop christenen raar. Dan zeggen ze: ja, maar jullie zijn wettisch. Hoe bedoel je wettisch? We zijn niet wettisch. We zijn gewoon wettig bezig. Wettig binnen het koninkrijk van God. En het leuke is om te beseffen dat als je de woorden van God hoort, die van Sineø komen, en je gaat je daarna richten, dan leef je uit de geest. Want wat God op Sinei gezegd heeft, komt uit zijn geest. Dus er kunnen heel wat mensen zeggen, halleluja prijs de Heer, we zijn helemaal in de geest, we zijn blij, emotioneel. Hebben er niks mee te maken. Hoe emotioneler dat je bent, hoe meer dat je in je vlees zit. Want wij denken maar dat als we, he, al die kriepels hebben in onze buik, wat zijn we in de geest? Echt niet waar. Je bent pas in de geest van Yahweh, als je gaat handelen naar wat hij gezegd heeft. Amen. Paulus, tenminste, we nemen aan dat het Paulus is, want we weten het niet zeker of Hebreeën wel door Paulus geschreven is. Eén ding is wel, degene die de Hebreeënbrief geschreven heeft, moet wel een Torah getrouwe geloven in Jezus zijn geweest. Want wat deze man heeft opgeschreven, je gaat ervan uit je dak. Hebreeën lezen betekent een geestelijke kick halen. Hoe is het mogelijk dat hij ons inzicht heeft gegeven in het allerbelangrijkste? Dat is namelijk in het hemelse heiligdom. Er is maar één heiligdom. Dat is in de hemel. En daar is onze Heer Yeshua hoge priester. Het aardse heiligdom, hebben we vorige week laten horen... dat was een kopie. Een schaduw van de ware tabernakeld die in de hemel is. We hebben het met schaduwen te maken. We gaan in Hebreeën lezen vanaf hoofdstuk 3... want dat gedeelte waar we over spraken over dat hemelse heiligdom, dat staat in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. Dat is de kern waar uiteindelijk Hebreeën naartoe gaat. Maar ik denk, laten we in hoofdstuk 3 beginnen. Daarom, over wie heeft hij het? Heilige broeders. Wie steekt zijn hand op van de heilige broeders? Echt waar, je kan eigenlijk niet meer je hand naar beneden laten... Want we zijn geheiligd door het geloof in Yeshua en gereinigd door zijn kostbaar bloed. Al onze zonden en schuld is weggedaan. Durf je armen te zeggen? Al onze zonden en schuld zijn weggedaan. Vader heeft ze geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. En zegt hij dan, hij gedenkt ze niet meer. Als wij elkaar de zonden nadragen, dat doet vader niet. Heilige broeders heeft hij het over. Heilig. Wat is heilig ook alweer? Apart gezet. Afgezonderd. Daarom apart gezette heilige broeders. Deelgenoten der hemelse roeping. Amen. Probeer in je hart gewoon de amen op te zeggen. Je hoeft niet hardop te zeggen. Ik help je wel aan herinneren. Maar je moet de woorden van de Heer. En de woorden die gesproken worden namens de Heer. Dat moet vreugde brengen in de binnenste van je ziel. Dat je net fijn dat ik het weer lees. Want als je niet meer op diezelfde wijze het woord van God leest, broeder en zuster, dan ben je binnen een paar jaar helemaal afgetaaid dat je met je neus op de grond ligt. En ik kan je wel zeggen, je bent een kind van God. Ja, ik geloof het wel. Nou, geloof je het wel echt? Want dan zou je anders kijken. Wij zouden dus uitbundig in blijdschap moeten kunnen leven. Mensen zouden stikje loers op je moeten worden tot ze zeggen, joh, wat heb jij nou wat ik niet heb? Ik heb vrede met God. Ik vind het een vreugde om in zijn koninkrijk te leven. Ja, maar dan mag je toch helemaal niks? Man, ik mag alles, alles wat goed is... tot in het uiterste uitvoeren. Maar goed, een hoop mensen moeten nog nadenken over dat soort dingen. Maar het is een vreugde. Daarom vieren we alle sabbatten, alle feesttijden van Yahweh. Wij hebben een God die houdt van feesten. Hij roept je steeds op, kom naar mijn feest. En we kennen gelijkenissen genoeg... Waar de mensen niet komen op zo'n feest. Denk je iets wonderlijk? Ja, we hebben een kerkenleven achter de rug. Waarin andere feesten zijn ingesteld als de heilige feesten. Hoe hebben we zo kunnen leven? Ja, natuurlijk, we waren nog in verwarring. Maar liefdevolle heilige broeders. Ja. Deelgenoten van de hemelse roeping. Richt uw oog op de apostel en hoge priester van onze beleidenis. Jezus. We zullen die naam ook nooit meer vergeten. Hij leest wel vanuit het Grieks, maar het maakt niet uit. Het is dezelfde Heer. We noemen hem dan Yeshua. Dat is dan meer Hebraeus. Maar we praten over dezelfde. Richt je oog op de apostel en hoge priester. Hoge priester in het hemelse heiligdom. Hij is degene die voor ons bidt en pleit, zodra wij ons oog richten op vader. En zeggen vader, ik prijs uw heilige naam. Zodra we mij tot vader komen, gaat ons gebed via Yeshua, de hoge priester, komt hij voor de, de troon van de Almachtige. Die uh, apostel en hoge priester van onze beleidenis, die Yeshua, daar staat van geschreven, die getrouw is jegens hem. Ik heb erachter gezet, Yahweh. Wie is de getrouw ten opzichte van Yahweh? Dat is Yeshua. Dus Yeshua, die getrouw is jegens Yahweh. ...die hem, Yeshua, heeft aangesteld. Hé, hey, mooi. Er is dus een moment gekomen dat Yeshua is aangesteld door de Vader. Dat betekent dat er een periode is geweest tot hij die aanstelling niet had. Er is dus een moment gekomen dat hij aangesteld werd door de Vader. En waartoe? Tot hoge priester. Hij was helemaal geen leviet, hè? Het was een bijzondere roeping die hij kreeg, hoor. Hij is getrouw jegens Yahweh, die hem, Yeshua, heeft aangesteld. Ja, evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Ook Mozes is aangesteld, door vader. Hij is gezalfd. Yeshua is ook gezalfd. Hé, hey, waren wij ook al niet gezalfd? Steek uw vingers op wie van ons is gezalfd? Ja, moet je even over nadenken, hè? Alle die gedoopt zijn in de naam van Yeshua... onder water zijn gegaan, opgestaan in hun leven... hebben door de handoplegging de zalving ontvangen. Denk er goed over na. Want we hebben gehandeld in overeenstemming met de wil van God... dat we ons oude leven zouden begraven, op zouden staan in Yeshua. Wij zijn niet meer van onszelf, wij zijn gekocht en betaald door Yeshua, door zijn bloed. We zijn heilige mannen en vrouwen gods geworden. Denk niet te min over datgene wat er is gebeurd... Maar ook Mozes is getrouw geweest in heel zijn huis, Israël. Want hij, komt hij weer terug, ik zet het er maar achter. Yeshua is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd. Ja, hoeveel meer? Nou, zoals de bouwmeester hoger of meer eer geniet dan het huis wat hij bouwt. Dus Yeshua heeft zoveel eer gekregen als een bouwmeester over het bouwen van zijn huis. Want de bouwmeester is meer dan het huis. Mooi, hè? De bouwmeester ontvangt meer eer dan het huis. Nou, zegt hij verder in vers 4. Elk huis wordt uiteindelijk door iemand gebouwd. Welk huis zitten wij ook alweer? Gij zijt het huis gods. Amen. Amen. Gij, broeders en zusters, zijt het huis gods. We zijn geen stenen gebouw, maar gebouwd in de geest. Dus ons hele denken is gevormd door het denken van Yahweh, onze God. En door Yeshua, onze Messias, ons denken bepaalt in welk huis we leven. Want elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar de bouwmeester van alles is God. Zodra wij door het woord van God onderwezen worden en getraind worden, worden we steeds verder gebouwd als dat huis van God. Daarom is het vreugdevol als de mensen onder ons komen, dat ze zeggen, hé, hey, wat liefdevol en barmhartig is het hier. Het lijkt wel of ik onder allemaal kinderen van God terechtkom. Ja, natuurlijk, ook om een keer te wel eens wat aan ons. Echt waar, we gaan van het hoogste goed uit, broeder en zuster. We zijn gebouwd door onze bouwmeester God... Die zijn zoon Yeshua aan ons geopenbaard heeft. En toen we de liefde zagen die uit Yeshua voortkwam, hebben we de liefde van Vader gezien. En Vader heeft gezegd: Je kan alleen maar tot mij komen als je mijn zoon omhelst. Bereid ben met hem te sterven en op te staan in dat nieuwe leven. Onze Vader in de hemel ziet u en mij als Yeshua. Want we zijn het lichaam van Yeshua. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar hey, om te getuigen. Dus Mozes was getrouw in zijn huis om te wat? Te getuigen. Wij ook? Hij was een dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden. Wij lijken ook een beetje op Mozes, vindt u ook niet? Want ook uit onze monden zal een getrouw getuigenis moeten komen... naar de mensen om ons heen. Om te laten horen wat God gesproken heeft. Zodat God door de woorden die u spreekt... in die harten dat verlangen wat er is te versterken. Het feit alleen dat je hier zit... of dat we in een heilige samenkomst zijn... betekent dat ooit onze Vader in de hemel... ons de oogklepjes heeft geopend... en ons het licht heeft laten zien. Zeg, hé, hey, ik doe het zo... Maar het blijkt tot dat, dat het ware licht is. Dus vader heeft ons de oogjes geopend... zodat we een koers gingen wandelen. Mozes was getrouw in zijn huis... als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden. Maar Christus als zoon over zijn huis... zijn huis zijn wij... Zult u het onthouden? Als u spreekt over zijn huis... dan zeggen we voortaan in de geest... dat zijn wij... Probeer het te onthouden. Zodra de Heer het spreekt, zodra Christus als zoon over zijn huis, zijn huis zijn wij. Ja, wacht eventjes, er staat een voorwaarde achter. Indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden. Wanneer zijn we in het huis van God? Als we de hoop onverwrikt vasthouden. Als je denkt en je zegt, jammer, ik viert op Sabbat, nou ben ik een kind van God. En je zwalkt een beetje. Nee, uiteindelijk zijn wij zijn huis indien wij de vrijmoedigheid en de hoop... ...broeder en zuster, waarin wij roemen tot het einde vasthouden. Wat was ook weer de hoop die zo bij ons onvervrikt vastgehouden wordt? Wat is de hoogste hoop die we hebben als gelover in Yeshua? Durf het eens te zeggen? Wat is nou de grootste hoop die wij hebben? Die de wereld helemaal niet heeft? De zaligheid der zielen. De zaligheid de zielen, dat is de opstanding uit de dood. Die is ons beloofd door je geloof in Yeshua. En het feit dat je ondergaat in de waterdoop is een symbool, zodat als je uit het watergraf opstaat, zo zullen we opstaan op de dag van de Heer. En waar? Dat is onze hoop. Als je nog twijfelt over die weg om te gaan, probeer dan vandaag een beslissing te nemen. Toen je zegt: Zo. Kan dat echt dan? Ja, dat kan echt. Je kan sterven en opstaan met je Heer Yeshua. En een nieuw leven starten, zodat God niet meer jou ziet met je oude leven... ...maar dat hij zegt, hé, hey, ik zie mijn zoon Yeshua. Is een vreugde. Je kunt op alle beloften pleiten die God ons gegeven heeft... ...omdat je in Yeshua ten onder bent gegaan en opgestaan bent met hem in een nieuw leven. Alleen als je in Yeshua bent, kun je aanspraak maken op de zegeningen van God... Zijn huisbroeder en zuster zijn wij indien de beloftenissen van God, onthoud het goed, zijn altijd verbonden aan voorwaarden. Je kan nooit onvoorwaardelijk een kind van God zijn. Nee, er is een voorwaarde. Anders zou je zeggen, ja mijn vader was gelovig en ik ben een kind van mijn vader, dus ik ben een gelovige. Echt niet waar. Iemand die zegt te geloven in God en in zijn woord, die zal zelfstandig moeten gaan zeggen, dan ga ik ook zo wandelen. Dat is niet emotioneel, maar dat is principieel. Hebreeën 3, vers 7. Er staat daarom. Als er daarom is, is er ook altijd een waarom. Waarom? Nou, daarom gelijk de heilige geest zegt, heden indien gij zijn stem hoort... Je moet dus de stem van God horen. Of je dat nou in de Bijbel leest, of je hoort het van een prediker, of van wie dan ook. Je moet de stem van God horen, onderscheiden en keuzes maken. Daarom gelijk de Heilige Geest zegt. Hé, hey, wie is dat nou weer? Is het ook een persoon? Is dat een persoon naast God of niet? Zo zijn we wel groot geworden met drie personen in één goddelijk wezen. Maar dat is natuurlijk een dwaling van Rome. Maar één ding is wel duidelijk. Daarom gelijk de heilige geest zegt. Wie is nou de heilige geest? geest er is maar één geest, dat is God. Hij is alomtegenwoordig. Hij zit zelfs achter de sterren overal. Hij is alomtegenwoordig. Hij heeft ook alles geschapen door het woord wat hij gesproken heeft. Daarom gelijk de heilige geest. Dat is wat in het denken van God is. God heeft iets in zijn denken... Maar zodra hij het onder woorden brengt, dan is dat ontstaan wat hij gedacht heeft. Dus God denkt over iets en dan zegt hij het. Pas als God het zegt, bestaat het. Alle woorden die we van God lezen, zijn ooit door hem in de geest tot de mens gebracht. En die hebben naar de geest van God gesproken. En dat hebben we uiteindelijk in de Bijbel meegekregen. Gelijk nou de heilige geest zegt, dus dat is wat uit gedachten van vader komt... Heden indien gij zijn stem hoort. Ik denk, laat ik eens even Petrus erbij halen, als het gaat over de heilige geest. Wat zegt Petrus in 2 Petrus 1 vers 20? Hij zegt, dit broeder en zuster moet gij voor alles weten. Weten. Weten is dat je weet dat je het weet. Echt waar, je moet het weten. Als je het niet weet, hoe zou je het kunnen geloven en in geloven kunnen handelen? Je moet het zeker weten. Dit moet gij vooral zeker weten dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. De schrift is duidelijk. Iedere gelovige weet dat de schrift de waar is. De vijf boeken van Mozes. Daar hebben ook de profeten die dan komen over gesproken. Want als het volk op verkeerde wegen wandelde, zorgde God voor de profeten. Die kwamen vertellen dat ze terug moesten naar de Torah. Dat is in onze tijd een beetje moeilijk, want iedereen gelooft dat de Torah weggedaan is. We geloven toch in Jezus, maar dat is een leugen van het Rome. Heel triest, heel vervelend, maar we moeten het doorgeven. Dit moet gij vooral weten, broeder en zuster, zegt Petrus, dat geen profetie de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Dus sabbat blijft sabbat, wordt nooit zondag. De feesttijden van de Heer zijn de feesttijden van de Heer. Uh, liegen, stelen, bedriegen, kwaadspreken en al die toestanden meer, heeft God van gezegd dat is zonde. Nee, gehoorzaam worden aan het doel van Gods bedoeling, het koninkrijk van God en daarin leven, is puur navolgen van Yeshua. Hij zegt, nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Dus het is niet zo dat Jezaja en Jeremia dachten, nou heb ik iets uh, spitsvondig bedacht. Een prachtig filosofisch uh, statement. Dat ga ik de mensen bekendmaken. Het zijn geen gedachten van mensen, ze hebben gesproken namens God. Nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de geest van God gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Dat zijn onze profeten in het Oude en het Nieuwe Testament. En wat zegt Samuel over de Heilige Geest? De geest van Yahweh spreekt door mij. Dat is Samuel. Zijn woord, zijn woord is datgene wat hij spreekt van God, is op mijn tong. Zou je daar je eigen naam ook niet willen invullen? Elk woord wat wij spreken zijn de woorden van Yahweh die we delen. Dat is puur eeuwig leven. Dat zijn de woorden van Gods Koninkrijk... Die Samuel, dat was toch een heerlijke broer eigenlijk, hè? Als je de wegen van Samuel volgt in de tijden van Israël. Hoe goddelooselijk die priesters waren en hun zonen. Waar die kleine jongen in opgegroeid wordt. Die met een volkomen hart voor vader staat. Die door zijn moeder was afgezonderd voor dat werk. Ik wou dat we allemaal zulke moeders hadden gehad. Hadden we allemaal Samuels geweest hier? Hè? Het is een vreugde om deze dingen te lezen, maar te snappen dat in dat hele oude testament er maar één geest werkzaam is. Dat is de geest van Yahweh. Want hij laat zijn profeten zijn heilige woorden verkondigen. Die profeten spreken woorden die uit de gedachten van God komen. Dus wat is heilige geest? Dat zijn de gedachten van God die verwoord worden. En dat is heel wat anders als we in allerlei groeperingen horen... Oh, ik ben zo in de geest, ik ben blij, ik ben blij. Echt waar, in de wereld zijn de mensen ook blij. Maar om hele andere redenen. Dus blij zijn wil niet zeggen dat je in de geest van God bent. Hij zegt, gelijk de Heilige Geest zegt, dus dat het uit Gods gedachten komt... Heden als je zijn stem hoort, u had het al gezegd, verhard je harten niet... Zoals bij de verbittering, ten dagen van de verzoeking in de woestijn. Hé, hey, verbittering. Wat was het ook weer, verbittering? Wie zegt het? verhard van, he? van je hart niet zoals in de verbittering. Wat was er nou in die verbittering? Wie was er ook, wanneer was het eigenlijk? Toen ze net voor de hier stonden of zo? Ja, er was wel bitter water, maar dat was niet de verbittering. Is verbittering ook hetzelfde als mopperen? Ja, ook goed zo. Maar dat is nog niet de verbittering waar het over gaat. Verhart je harten niet als in, bij de verbittering ten dagen van de verzoeking in de woestijn. Ik heb er maar bijgezet. gezet, dat was de terugkomst van de verspieders. Hebben ze de heel die woestijn doorgetrokken, staan ze voor het land Kanaan en ze sturen die twaalf verspieders weg. En die komen terug en twee zeggen het is goed, laten we optrekken. Maar er zijn de tien die zeggen: We hebben reuzen gezien, je willen het niet weten. Wij zijn als poppetjes tegenover die. Dat gaat nooit lukken. En die tien die gaan door Israël heen. En dat hele volk wordt moedeloos. Denk: Oh, hebben we heel die woestijn doorgetrokken om hier gedood te worden door die vijanden? Daar verbindt de verbittering. Want ze willen zo terugrollen naar de slavernij van Egypte. Laten we teruggaan. En uiteindelijk zegt Mozes, oké, okay, jullie willen terug de woestijn in. En toen wilden ze niet meer. Maar al die mensen die opstonden op dat moment, zijn doodgegaan in de woestijn. U kent de geschiedenis nog, hè? Dus van die 600.000 mannen die vertrok uit Egypte, zijn maar twee mannen in leven gebleven. Die uiteindelijk met hun kinderen het beloofde land zijn ingegaan. Verhard je hart er niet, zoals bij de verbittering, ten dagen van de verzoeking in de woestijn, waar jullie vaders mij verzochten, zegt vader. Mij op de proef te stellen, hoewel ze mijn werken zagen veertig jaren lang. Ze hebben veertig jaren lang, hè, die tweede groep die door die woestijn heen gegaan is, komen ze ook weer voor Kaan aan terecht. Het is wonderlijk als je zoveel ervaring hebt gemaakt met God, al de wonderen en tekenen hebt gezien en nog ben je niet in staat om het land in te gaan. Wie van u is er al binnen gegaan? Ja toch? Anders zouden we niet doen wat we vandaag doen. Degenen die ingaan, dat zijn degenen die sterven en die opstaan. Het lichaam van Yeshua vertegenwoordigen en eigenlijk dat koninkrijk van de heer binnengaan en in geloof wandelen. Natuurlijk, wij zullen nog sterven. Maar we weten vandaag dat we zullen opstaan uit die dood. Alleen we leven nu al in de regels van het koninkrijk van God. En we doen dat met vreugde. Uw vaders die mij verzochten door mij op de proef te stellen, hoewel ze mijn werken zagen, 40 jaar lang. Daarom zegt hij, heb ik... Ik, ik, dat is Jawee, een afkeer gekregen van dit geslacht. En ik, Jawee, heb gezegd, altijd dwalen ze met hun hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Zo zie ik de periode van mijn leven totdat ik inzicht begon te krijgen in Torah. Ik denk, hoe is het mogelijk? We zijn al die perioden zo eerlijk geweest om naar Gods wegen te wandelen. Totdat de dag komt dat Torah gelezen wordt en dat je zegt, maar God heb het anders gezegd. Waren we daarvoor geen kinderen van God? Hebben we niets mee te maken. Want God overziet de tijden van onwetendheid. Mooi hè, in handelingen 2. God overziet de tijd van onwetendheid, maar plek heden dat de mens zich moet bekeren. Zo ligt het dus ook met de tekst waar we vandaag mee bezig zijn. Heden, indien je zijn stem hoort, Maak gewoon de keuze en zeg. dat is de weg van God, ik ga wandelen. Want God die zegt, daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht. En ik heb gezegd, ze dwalen altijd met hun hart. Hoeveel christenen hebben we niet gesproken, waar we het eenvoudig hebben kunnen uitleggen. Maar ze zeggen, ja, moet ik dan mijn kerk verlaten? Wel, nee, natuurlijk niet. Gaat het in die kerk vertellen? Je krijgt vanzelf die schop onder je kont. Echt waar, want ze willen de waarheid niet horen. Dus je hoeft nooit te zeggen, kom maar uit je gemeente of kom maar uit je kerk. Echt niet waar. Je moet de waarheid horen en dan moet je van getuigen. Dan ga je er gauw genoeg je op straat te staan. Want zo is het altijd geweest. Wat deden ze vroeger met de profeten? Yeshua die heeft gezegd, wie van de profeten hebben jullie niet vermoord? Dus ontdek nou eens één profeet die niet vermoord is in Israël. Alle profeten werden vermoord in Israël. Want ze waren goed zat van die profeten. Die zeiden maar, terug naar de Torah, gedenk de Sabbat. Heel Jerobiam ging zondag vieren. In dat tien Ze gooiden gewoon de Torah overboord. Twee van die afgodsbeelden in het noorden en in het zuiden. Ja, dat is een rampenplan. Weet u wat er in Psalm 95 staat? Luister goed. Vers 7. Och, of gij heden naar zijn stem hoorde... Uitroepteken. Het is een uitroep. ach zegt hij, je jullie hele naar zijn stem horen. verhard uw hart niet. Gelijk in Meriba Gelijk ten dagen van massa in de woestijn. Bitter water en al die dingen meer. Toen uw vaderen mij verzochten. Mij op de proef stelden. Of schoon mijn werk hadden gezien. Dat volk is door die woestijn gegaan. Heeft alle dagen de wolkolom erboven gehad. En s'nachts de vuurkolom. Dag in, dag uit, veertig jaar lang. Hoe is het mogelijk dat dat volk, met zoveel getuigenis van Gods aanwezigheid, tot die nog gaan doen wat ze gedaan hebben? Veertig jaar, zegt vader, heb ik mij geërgerd aan dat geslacht. Ik zei, het is een volk dwalende van hart. Ja, ze kennen mijn wegen niet. Ze hebben het verdraaid nog aan de Sinaï gehoord. Sinaï, broeders en zusters, onthou het goed, is pinksteren. Wie van ons heeft de heilige geest ontvangen? Dat is voor ons pinksteren. Pinksteren is niet zomaar dat je ineens allemaal gaat babbelen... en gaat rommelen en toestanden loopt te doen... pijn in je buik, recht, vallen en al die dingen meer. Nee, het is de woorden van God. Horen, aanvaarden en zeggen... mijn God, dit is wat u gezegd hebt. Dat ga ik doen. Iemand die de heilige geest ontvangt... gaat handelen overeenkomstig wat God zegt. Want pas als iemand zegt... ik heb de geest ontvangen... Maar ik hou niet de Sabbat. Die moet ons een keertje goed onderwezen willen worden. Want er is maar één teken wat God geeft tussen de gelovigen en hem. Dat is een Sabbat. opdat die mensen zouden weten dat hij hun God is. God is niet de God van de zonde. God is de God van de Sabbat. Hij heeft hem apart gezet, geheiligd en gezegend. Geheiligd wil zeggen apart gezet en gezegend wil betekenen zijn naam erop gelegd. Schitterend als je dat eventjes zo weer herhaalt. Veertig jaar heeft God zich geërgerd aan dat geslacht. Het is een volk dwalend van hart, ze kennen mijn wegen niet. Waarom? Nou zegt hij, daarom heb ik gezworen in mijn toren, tot mijn rustplaats zullen ze niet komen. Tot mijn rustplaats zullen ze niet komen. Wie komt er niet tot de rustplaats van God? Dat is Hij die vol hart in zonde als wij blijven volharden in zonde, zullen we nooit de enorme rust en verkwikking van de geest van God kennen. Voor ons is het een vreugde geworden om in Torah te wandelen, want dat is precies Gods wil over de mens. Hij heeft Torah gegeven zijn onderwijzing, om te laten zien hoe je tot je doel komt in je leven. Hij zegt, ik heb gezworen in mijn toren, mijn rustplaats zullen zij niet komen. Dat komt omdat ze een andere weg gingen volgen als dat God gezegd heeft. Er is er nog een, Psalm 81. Luister goed. Het is zo heerlijk om psalmen te lezen. Vers 10 van hoofdstuk 81. Ik. Wie? Yahweh. Oh, wie is dat? Ben u God? Mooi hè? Ik, Yahweh, ben u God. Die u opvoerde uit het land Egypte. Doe uw mond wijd open. Ik zal hem vullen. Ja, ah, dat is wonderlijk, hè? Die Psalmist, dat is een gelovig man, hoor. Je moet je mond open doen. Je moet tot vader roepen. Daaruit blijkt je geloof in God. Iemand die niet tot God roept, is dat dan. Hè? Geloof je wel echt in God? Ja, waarom hou je dan je mond? Spreek tot hem. Laat hem je hart kennen. Jij zal ook zijn hart leren kennen. Je zal een vreugde hebben in het kennen van God. Want het leuke is, in Johannes 17, dit nu is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Yeshua die gij gezonden heeft. Dus de totale vreugde ligt in het kennen van de vader en in het kennen van de zoon die die gezonden heeft die voor ons de prijs betaalde, want door hem zijn we gekocht. Als wij nou niet meer zouden wandelen in de wegen van Yahweh... dan zouden we te vergeefs gekocht zijn met het bloed van zijn zoon. Of nou hebben we het wel aanvaard in zijn dood gestorven en opgestaan... en daarna maken we er weer een zootje van, alsof we hem niet kennen. Dan zijn we te vergeefs gekocht met het bloed van Yeshua. We zijn natuurlijk niet te vergeefs gekocht, want we zullen in geloof handelen en wandelen. Dat woordje geloof is ook een heel mooi woord. Misschien komen we er zo op terug... Hij zegt: Ik ben Yahweh. Ik ben uw God. Die je opgevoerd hebt uit Egypte. Doe je mond wijd open. Ik zal hem vullen. Maar mijn volk luisterde niet naar mijn stem. Israël was onwillig tegen mij. Dat is heel verdrietig. Daarom liet ik, Yahweh, hen gaan in de verstoktheid van hun hart. Zodat zij in eigen raadslagen wandelden. Het eerste wat er deed. De feesten van de Heer overboord en zijn eigen feesten erin zetten. Kunt u zich voorstellen hoe onze hemelse vader ziet op de christenheid? Dat is niet om kwaad te spreken, maar het is ontzettend verdrietig... dat we miljoenen christenen hebben die de Heer Yeshua willen volgen... maar denken dat Yeshua een wetsovertreder was... en zich niet meer aan zijn wetten willen conformeren. Daarom liet ik hen gaan in de verstoktheid van hun hart... zodat zij... In hun eigen raadslagen wandelen. Och, och, dat mijn volk naar mij luisterde. Wie, dat Israël in mijn wegen wandelde. Nou, wel haast zou ik hun vijanden vernederen en mijn hand tegen hun tegenstanders keren. Prijst God. Als Israël zou wandelen in de wegen van Yahweh. Als de vijand maar een jood zou ruiken, deed hij dat dun in zijn broek. Die zou langs de kant van de weg buigen als er een jood langs komt. Want dat is een nee. zoon van de allerhoogste God. Alleen die waarachtige jood zou ze zeggen: geest hey, erop, kom. We zullen samen naar het huis van de Heer gaan. Oh, mag ik dan mee? Ja, natuurlijk mag u mee. Maar we hebben die uitdrukking niet meer. Die vreugde is er nauwelijks dat de wereld nog met ons naar de samenkomst zou willen. Hij zegt wel heel duidelijk: Och dat mijn volk naar mij luisterde en dat Israël in mijn wegen wandelde. Wel haast zou ik hun vijanden vernederen en mijn hand tegen hun tegenstanders keren. Er is geen vijand opgewassen tegen Israël, indien zij in de wegen van ja, wij wandelen. Als wij dat kwartje mogen laten vallen bij ons, dan weten we precies hoe onze wegen zijn in deze wereld. Ik heb een afgeren kregen, zegt hij. Altijd dwalen ze met hun hart. Ze hebben mijn wegen niet gekend. Ja, ze hebben er wel van gehoord. Maar er is een verschil tussen kennen en kennen. Ik ken u. We hebben samen gegeten. Maar ik ken mijn vrouw veel beter. En dat kennen gaat het over. Het intieme kennen van vader en zoon... door de relatie die je hebt. En de vreugde die erin is... om in die wegen van vader en zoon te wandelen. Het weten dat je eigendom bent... Een gekocht en betaald eigendom. Nou in Hebreeën 3 vers 11 staat... Zodat ik, Yahweh, gezworen heb in mijn toren... Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Een volk van 600.000 mannen. Plus nog eens een keertje de vrouwen. Plus nog eens een keer de kinderen. Nooit zegt hij jullie in mijn rust ingaan. Dat in de rust ingaan dat heeft te maken met het ingang in... Canaan. Maar... Wij moeten ook ingaan in dat hemels koninkrijk. Alleen wij doen het geestelijk. Dus wij moeten ook ingaan in dat geestelijke koninkrijk. Vader zegt, ik heb gezworen met mijn toren. Nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Omdat ze andere wegen bewandelen dan dat hij heeft geïnstrueerd. En het luistert nou als je wil leven naar het verbond van God. Diepe Psalm 92 zal ik u voorlezen. De rechtvaardige broeder en zuster, hoeveel rechtvaardigen zijn hier, steek je hand eens op. Wij zijn niet zo rechtvaardig, maar God heeft ons rechtvaardig verklaard broeder en zuster, omdat we in Yeshua een nieuw leven zijn begonnen. Hier in de zaal heb je een vergadering van rechtvaardigen. Ach, er is er maar één die amen zegt, is dat de oudste toevallig? Lieve mensen, we zijn een samenkomst van rechtvaardigen. Gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Vader kijkt met genoegen naar u. En hij zegt tegen Gabriel, zie je het zegt hij, ze zitten weer bij elkaar. Ik hoop dat je het beseft. Hoeveel rechtvaardigen zijn hier? Nou, het gaat de goede kant op. Ja, echt waar. Ik weet wat, dat u zich daarvoor schaamt. Maar God ziet u als rechtvaardig hoor. Dus naarmate dat u beseft hoe God u ziet, dan ga je ook zeggen, hoe oh, ziet hij me zo? Dan weet je ook dat een rechtvaardige niet eens wil zondigen. De rechtvaardige broeder en zuster, dat bent u dus, zal groeien als een palmboom. Hij zal opschieten als een ceder van de Libanon, schitterende bomen. Geplant in het huis van Yahweh, groeien ze in de voorhoven van onze God. Zie je dat het nou prettig is, nou je gezegd hebt, ja ik word dat de rechtvaardige. Amen, ik word dat de rechtvaardige, die bent geplant in het huis van Yahweh... Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, ze zullen fris en groen zijn. Kijk eens om je heen. De oudjes, hoe fris en groen dat ze zijn. Echt waar. Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zijn, om te verkondigen. Oh, daar gaat het om. Fris en groen zijn heeft te maken met te verkondigen dat Yahweh waarachtig is. Mijn rots in wie geen onrecht is. Ah, dus het feit dat we groen zijn, hebben we getuigenis gekregen omdat we Yahweh hebben leren kennen. Dus als iemand dat gaat vertellen aan een andere, dan zou die andere denken... Zo, die is fris en groen, wat heeft die nou wat ik niet heb? Nou, hij kent God. Als je fris en groen wil zijn, leer Yahweh en zijn zoon kennen en gaat het vertellen. Dan kan vader Yahweh zeggen tegen Gabriel, wat wordt het groen op aarde? He? Wat is dan de hand in Alblasserdam? zie toe broeders dat bij niemand van u een boos en ongelovig hart zij door af te vallen van de levende God zie toe ook op elkaar als je iemand ziet afwijken zeg: hey, kom hoor, laat hem samen op de weg lopen van Abba Yahweh als je een boos en ongelovig hart hebt boos en ongelovig dus je moet gelovig zijn en niet boos het is heel eenvoudig vermaand elkaar dagelijks, zolang men nog van heden kan spreken, oh ja, heden, heden, indien gij zijn stem hoort, indien je nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door misleiding van de zonde. Wij worden niet meer misleid hè, door de zonde. U weet nog goed wat zonde is, hè? Wat was het ook alweer? Eenvoudig is het, hoor. Zonde is het missen van je doel. God heeft een doel met je in je leven, dat is om volkomen te worden zoals hij je bedoeld heeft. Getrouw in zijn Torah, getrouw in liefde en barmhartigheid, het karaktereigenschappen van God en Yeshua. Barmhartig, genade, goede tieren, trouw, gaarne, vergevende, zo'n groep mensen zijn we toch geworden met elkaar. Een vreugde toch? Vermaand elkaar dagelijks, zolang er nog een heden is, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding van de zonde. ...van het doel missen. Nee, je moet tot je doel komen. Want wij hebben deel gekregen... ...haha, daar komt hij, ...aan Christus. Vind je dat mooi? Wij hebben deel gekregen aan... ...Christus. En dan komt er weer zo'n vervelend woord. Mits en indien. Dat haten wij. Mits en indien. Dus... We hebben deel gekregen aan Christus, komma, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde toe onverwrikt vasthouden. Dus laat je het los, de gerechtigheid in Christus, en ga je weer een leven leiden zoals vroeger, dat is verdrietig. We zullen hem onverwrikt vasthouden en we zullen als lichaam van Yeshua functioneren in deze maatschappij. Nog een keer. Als er gezegd wordt, broeder en zuster... Heden vandaag... Indien gij zijn stem hoort... Wat was horen ook weer? Sma. sma. En sma betekent horen en... Ja, yes, dat betekent luisteren. Indien gij zijn stem hoort en luistert... Verhard je hart niet zoals in de verbittering. Hier, daar komt hij weer. Dat was met die verspieders. Wie waren het dan... Die, hoewel ze de stem gehoord hadden, God verbitterde. Wie waren dat dan? Nou, dat waren dan niet allen die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan. Waren dat niet allen, broeders en zusters, die onder Mozes uit Egypte uitgegaan waren? Mozes en Israël en Yeshua en de gemeente. Zoals Mozes uit Egypte met het volk trekt, hoe gaat zich volk dat gedragen? Nou heeft Yeshua ons verlost uit deze wereld, hoe gaan wij ons gedragen? En van wie heeft hij, Abba Yahweh, een afkeer gehoord, 40 jaar lang? Hoe lang zijn wij al in de waarheid? Van wie heeft Yahweh een afkeer gehad, 40 jaar? Was het niet van hen die gezondigd hadden en wier lijken in de woestijn lagen? Twee keren in dat hoofdstuk Hebreeën. Over die lijken die in de woestijn liggen. Dat is verdrietig. Er lagen 600.000 mannen in die woestijn. En hun vrouwen en hun kinderen. Er moest een hele nieuwe generatie komen... om uiteindelijk die nieuwe generatie... dat waren er ook weer 600.000... uiteindelijk het beloofde land in te trekken. Aan wie anders heeft hij gezworen... dat zij tot zijn rust... Niet zouden ingaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren. De dag dat u zondigt, hoeveel rust heb je dan nog in je hart? Echt waar, broeder en zuster. Wij kunnen niet meer goedkoop zondigen. We hebben te veel kennis gekregen en kennis aan vader en de zoon, zodat wij nog kunnen liegen. Echt waar je, je slaapt er s'nachts niet van. Dan denk je, oh mijn god, wat heb ik nou toch gedaan. Zelfs foute dingen in onze gedachten kwellen ons al. Dan zeg je, vader, wat heb ik toch voor een gedachte? Wil me vergeven. En dan zijn we blij dat hij vergeeft. Als we het zeggen, vergeeft hij. En zo ga je een weg op naar boven toe... om steeds dichter te komen tot het doel wat God bedoelt. Aan wie anders zwoer hij, broeder en zuster... dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan... Hij heeft het gezworen. Je zal, ik zweer het, niet ingaan, zegt hij. Zo staat vader er tegenover. Aan degene die ongehoorzaam waren. Zo zien we dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Hoeveel mensen hebben er niet moeite om de keus te maken... doodsterven met Yeshua, opstaan in een nieuw leven... Echt waar, het is belangrijk dat je de keuzes maakt. En ook in de weg volhardt. Hebreeën 4, vers 1. Laten we nou daarom op onze hoede zijn... dat niemand van u, broeder en zuster... terwijl nog een belofte van zijn rust in te gaan bestaat... de indruk zou wekken achter te blijven. Dus we kunnen nog steeds vandaag, want we praten over heden... indien gij zijn stem hoort... ja... Dat niemand van u, terwijl er nog een belofte van zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons, zegt de spreker van de Hebreeën: ons, het volk van God, noem het maar Israël, en wij die toegevoegd zijn, want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun. Dus dat zijn dus de broeders die in Hebraïë tijd leven. Die kijken terug op hun broeders Joden Israël die door de woestijn trekken. Hij zegt ook ons is het evangelie verkondigd op dezelfde manier als zij in de woestijn. Ons is het evangelie verkondigd als ook hun. Maar het woord de prediking was hun die in die woestijn toen waren niet van nut. Omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Dus het is nog steeds sma, horen en doen. Je moet het evangelie horen en de boodschap van een getrouwe levenswijze. in overeenstemming met Gods uh, regels van het koninkrijk. Want je kan niet zeggen: Nou, ik ben gered, maar ik hou me niet aan de regels van het koninkrijk. Dat gaat echt niet. Gaat echt niet. Want wij, broeder en zuster. vult u uw naam in? Ik heb er een streepje onder gezet. Want wij, broeders en zusters. gaan tot de rust in. Oh ja? Ja. Wij die tot geloof gekomen zijn zoals hij gesproken heeft. David, je de aam op te zeggen? Of heb je nog zin om afvallig te worden? Want dan heb je geen hoop. Als het verlangen er is om die weg van de Heer te gaan... zijn dit de woorden voor gelovigen. Wij gaan in tot de rust. Oh ja? Ja. Wij die tot geloof gekomen zijn zoals hij gesproken heeft... Gelijk ik gezworen heb in mijn toorn, zegt hij, want dat is een herhaling, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. Dat is zij die bij de zonde blijven. En toch waren zijn werken, de werken van God, van de grondlegging de wereld afgereed. Ja natuurlijk, in alles wat hij geschapen had en wat hij gezegd heeft. Al vanaf Adam moesten ze leven in de weg van Yahweh. En al bij Adam, daar zie je al de splitsing komen tussen rechtvaardigen en goddelozen. De strijd die daar plaatsvindt. Want hij heeft ergens van de zevende dag... Wanneer heeft hij ook weer ergens van de zevende dag gesproken? Helemaal in het begin. In de scheppingsredenen. Daar heeft hij al gezegd. Die zevende dag is voor mij heilig. En ik zet hem apart. Al vanaf de scheppingsdata is de Sabbat een teken tussen God en zijn volk. Want hij heeft gesproken van de zevende dag. En God rustte op de zevende dag van al... Aha, daar komt het met werken. Dus onze hemelse vader heeft na de schepping gerust van zijn werken. En wij? Hierom wederom nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Vader heeft de schepping uitgewerkt. En wat was de schepping? Goed. Ja, het was? Zeer goed, broeder en zuster. Zo moet het ook met ons leven zijn. Echt waar, is echt belangrijk. Aangezien nog te wachten is, zegt de, de Hebreeën schrijver, dat sommigen tot die rust zullen ingaan. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan. En zij die het evangelie eerst ontvangen hebben, niet ingegaan zijn wegens ongehoorzaamheid. Dus er is maar één weg die je blokkeert van het Koninkrijk van God, dat is Ongehoorzaamheid. Zodra je handelt in gehoorzaamheid, dan kan je het zo zien. Dan zeg je wat een broer, wat een zus. Liefdevol, barmhartig, genadig, behulpzaam. Ja, het aanbidden van dezelfde God. Vreugde in het leven van de gelovigen. Hij stelt wederom nog een keer een dag vast. En dan zegt hij heden. Echt mooi. Het is dus voor God niet te laat. Je hoeft niet terug naar Adam en Eva, maar hij maakt er heden van. De een dag waar je uiteindelijk kunt zeggen, ik kies. Hij stelt wederom dus opnieuw een dag vast, heden. Als hij door David na zo'n lange tijd spreekt, zoals boven gezegd werd... heden, indien gij zijn stem hoort, verhard je hart niet. God roept ons op tot een keuze en velen hebben die keuze gemaakt... Die hebben de keuze gemaakt om te sterven aan een oude leven en op te staan in een nieuw leven. Zeg, ja, is dat dan nog nodig? Want ik ben toch als kindje al gedoopt? Oh ja, kunt u zich nog herinneren? Misschien al een foto die je ooit hebt hebben ze gemaakt van je. Maar daar is nooit je keus geweest om te gaan. Daar heb je nooit zelfstandig gezegd, ik wil sterven met Yeshua, opstaan in een nieuw leven. Ik ga de weg met mijn Heer. Een vreugde om dat te doen. Heden, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had... Hé, hey, dat is weer wat anders. Die Hebreeën schrijven, die gaat ook van links naar rechts, vindt hij ook niet? En ineens zit hij weer bij Jozua. Als nou Jozua hen in de rust gebracht had he, door Israël in te gaan... zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Maar dat doet hij dus wel... Dus het in de rust ingaan van het hele volk in Israël... was alleen maar schaduw. Hebben ze daar godsdalig geleefd? En sommigen wel, maar velen niet. Het ingaan in het beloofde land... was daar wel fysiek gebeurd... maar nog niet voorkomen over de hele wereld verspreid. Het gaat verder. Indien Jozua hen tot de rust had gebracht... zou hij niet meer hebben gesproken over een andere latere dag. Welke? Die dag die heet heden, vandaag. indien gij zijn stem hoort. Daar heeft de Heer het over gehad. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Er blijft dus een sabbatsrust voor iemand die hoort tot het volk van God. Dat is de dag dat je je zonde aflegt. Want van je zonde te doen, dat is werken, waar het hier om gaat. Het doen van de zonde is werken. En het tot rust komen. Is eigenlijk het afleggen van je zonde. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: ga onder in water. Bedenk dat je ooit ondergegaan bent in het water, want dat is natuurlijk ook nog een heerlijk getuigenis van wat we ooit al gedaan hebben. We zijn opgestaan in een nieuw leven. God ziet ons als voorkomen. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken. Zie je dat? God kwam tot rust van zijn scheppingswerken en wij kwamen tot rust van onze zondewerken. We zijn gekapt met de zonde. We hebben dat zonde, lichaam, begraven, opgestaan in een nieuw leven. Want wie tot zijn rust is ingegaan... is ook zelf tot rust gekomen van de zonde, broeder en zuster, van zijn werken... evenals God van de zijne. Laten we er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan. Opdat niemand ten val komen. Door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Haat zijn volk gezegd ga in maar door vrees en gebrek aan geloof zijn ze niet ingegaan ze zagen de reuzen op hun weg maar de heer die heeft gezegd ga erin ik zal de horsels achter die reuzen aansturen hij zou ze lek steken ze hadden er achteraan kunnen hollen halleluja roepend en al die grote reuzen met bijen en wespen in de kont zien rondhollen omdat ze gestoken werden maar het volk ging niet op dat laatste stuk. Laten we er ernst mee maken om die rust in te gaan. Leg je zondige levenswijze af. Heb je nog fouten in je leven? Kap er vandaag mee. Opdat niemand ten val komen door het voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord God... dus dat wat gesproken is door God... het spreken van God... Dus door het woord Gods, dus wat God gesproken heeft, dat is levend en krachtig. Dat is scherper dan een tweesnijdend zwaard, broeder en zuster. Het dringt zo diep tot je door, dat het van één scheidt je ziel en geest, je gewrichten en merg. Kunt u mij het verschil aanduiden, de scheiding tussen uw ziel en tussen uw geest? Ah, dat ligt zo dicht tegen elkaar, want wat wij denken, doen we. En wat wij voelen, denken we. Maar er is door het woord van God mogelijk om scheiding te krijgen tussen je geest en je ziel. Dus wij voelen onze ziel met de neiging tot het kwaad. En dan zeggen we in onze geest, haha, dat heb je meer. gaan we echt niet doen. We doen alleen nog maar wat goed is. Dus het is een keuze waar we mee te maken hebben. Hij maakt door zijn goddelijk woord, door wat God gesproken heeft, een tweesnijdend zwaard. Wat diep in ons leven snijdt, wat ziel en geest, gevrichten en merk scheidt. En het schift Overleggingen en gedachten van je hart. Dat is als de geest van God in je werkt. Dan kun je je gedachten door het woord van God onderscheiden. Zeg, Dat is foute gedachten. We gaan het anders doen. Geen schepsel is voor hem, Abba Yahweh verborgen. Alle dingen liggen open en ontbloot voor zijn ogen. Van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. ...daar wij nu, broeder en zuster, een grote hoge priester hebben... ...die de hemel is doorgegaan... ...dat is Jezus, de Zoon van God, Yeshua, de Zoon van God... ...laten wij aan die beleidenis vasthouden. Aan welke beleidenis? Dat we in het hemelse heiligdom Yeshua, de hoge priester, hebben. Hoewel die niet van priesterlijke huizen was... ...is hem het priesterschap van Melchizedek geschonken. Omwille van de wil van God heeft hij zijn zoon als hoge priester gesteld. Hij die zijn eigen leven heeft opgeofferd... om uiteindelijk voor ons de prijs te betalen. Wij hebben vrede met Abbe Yahweh door het geloof in Yeshua. Laten we aan die beleidenis vasthouden. Zijn wij kinderen van God? Ja, wij zijn kinderen van God. Ben je gedoopt? Uh, ja. En sommigen nog niet. Maak een keuze in je leven. Sluit je leven af door de dood en staat op in een nieuw leven. Want wij hebben geen hoge priester en ik hoop dat u goed na wilt denken... die niet kan medevoelen met onze zwakheden. Yeshua was volkomen mens toen hij onder ons leefde. Ook hij werd verzocht om dingen te doen of niet te doen. Hij had van steentjes brood kunnen maken. Weet u nog? Hij had maar één woord hoeven te spreken. Simpel. Dat was echt een beproeving voor de Heer. Want hij wist welke macht dat hij had. Maar hij deed het niet. Hij koos ervoor om zijn macht die hij gekregen had niet te misbruiken ter gelegenheid van zichzelf. Hij is echt verzocht geweest op dezelfde wijze als wij. Wij worden ook gevraagd goed te doen en we kunnen kiezen om het verkeerde te doen. Yeshua is op gelijke wijze verzocht geworden, alleen zonder te zondigen. Laten wij daarom vrijmoedig toegaan tot de troon van genade... ...daar waar Yeshua voor de Ark des Verbonds in de hemel staat... ...opdat we barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegenheid. tijd. Zo is broeder en zuster, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard je er niet. De keuzes die je moet maken, of al gemaakt hebt, of nog moet maken... ...maar maak een keuze en zeg, die weg die zal ik gaan... Het is een vreugde om God te leren kennen en te doen wat hij zegt. Heden indien gij zijn stem hoort, verhart uw hart niet. Sabbat shalom.